12 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, de Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar voor de Europese Unie. Nieuw wapen in de strijd tegen diefstal mobieltjes. En Nederland heeft te maken met een fors tekort aan medicijnen. Vooral in het noorden en oosten van tijd tot uit de regen. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt. Dan trekken er wat buien over het land nog. Bij een stevige westenwind wordt het vandaag zo'n 13 graden. Morgen de zaterdag begint droog. Later op de dag vanuit het zuidwesten opnieuw buien. De Nobelprijs voor de vrede die gaat dus dit jaar naar de Europese Unie. Dat is een uur geleden in Oslo officieel bekendgemaakt. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union. The Union in de in In afgelopen 60 jaar heeft de Unie bijgedragen aan vrede, democratie en mensenrechten in Europa. Zo werd dat nu geleden gezegd in Oslo. EU-correspondent Tijn Sade. Tijn, wat heeft het comité verder gezegd over waarom die prijs naar de EU gaat? Maar vooral natuurlijk toch een beloning voor de Europese Unie als project... een succesvol vredesproces op een continent... waar de laatste honderd jaar de bloedigste oorlogen zijn uitgevochten. Je hoorde het net ook al even voorbij komen. Met de Europese toenadering ook nog eens van landen op de Balkan. Landen die er ook nog bij willen komen en erbij gaan komen. Op de Balkan waar het laatste conflict woede. Nou, is dat hele proces van vrede stichten op dit continent... Allemaal nog in volle gang. En dat verdient volgens het comité dus deze prestigieuze prijs. En hoe is er in Brussel gereageerd? Trots natuurlijk. De voorzitter van het Europese parlement, Martin Schulz, die meldde dat hij zeer trots was. Hij zei vooral, deze prijs is voor alle Europese burgers, alle 500 miljoen. De Europese Unie heeft gezworen vijanden bij elkaar gebracht, verzoening alom. Ook Herman van Rompuy, de president van de Europese Raad, zei trots te zijn. En benadrukte ook, op, ook het feit dat in Europa de laatste jaren door... Dit het Europese Unie-project er vrede is gekomen en ook Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie sprak woorden van gelijke strekking. We must never forget that at its origins, the European Union brought together nations emerging from the ruins of the devastating Second World War and united them in a project for peace built on supranational institutions. Representing the common European interest. Ontstaan uit de puinhopen van Wereldoorlog 2, zei Barroso. Europa is in crisistijn. De verhouding tussen Noord en Zuid nou, kunnen we zeggen, is niet al te best. Is die prijs nou een beetje een steun in de rug? Ja, absoluut een steun in de rug. Uh, nu Europa zo worstelt hè, met die schuldencrisis... zegt uh, het comité eigenlijk ook impliciet... hou vast aan wat je hebt, Europa. Uh, dat is echt de, uh, de boodschap. Wees zuinig op wat je hebt opgebouwd. Maar ja, je moet tegelijkertijd natuurlijk wel concluderen... dat niet iedereen in Europa even trots zal zijn... dat deze prijs op dit moment komt. Uh, nu uh, Europa in crisis, zeker in de Zuid-Europese landen... heel veel mensen die uh, op straat komen te staan... hun banen verliezen. In geldproblemen zitten en vaak toch dan naar Brussel, naar de Europese Unie wijzen als, uh, ja, als uh, de, de schuldige. Uh, maar ja, dat die prijs dan toch nu uitgereikt wordt, uh, kun je wel uh, uh, ja, uh, zien als een heel sterk politiek signaal. Tijn Sade, dankjewel. Ik kan nog zeggen dat er in Nederland ook gereageerd is intussen. Uh, premier Rutte vindt de prijs een prachtige erkenning van de grote historische rol van de Europese Unie, voor vrede, veiligheid en democratie. Andere mening heeft PVV-leider Wilders. Die heeft geen goed woord over voor de toekenning. Volgens hem krijgt de EU de prijs op het moment dat Brussel heel Europa in de ellende stort. What's next? Een Oscar voor Van Rompuy, zo vraagt Wilders zich af. Iets heel anders, heet het dan. Gestolen mobieltjes op afstand uitschakelen. Het is binnenkort mogelijk in Nederland. Het is nieuw wapen in de strijd tegen straatroof van smartphones. Marise Duchenne van KPN. Goedemiddag. Goedemiddag. KPN werkt hier aan mee, he, met de, heeft afspraken gemaakt met de ministers. Ja, klopt. Waarom? Nou, wij vinden veiligheid van uh, mensen met mobieltjes en veiligheid van gegevens heel belangrijk als onderwerp. En mensen worden ook steeds meer bewust uh, van de veiligheid van hun apparatuur en hun gegevens en internet. En uh, ja, het grote doel is natuurlijk om het aantal uh, berovingen omlaag te uh, krijgen. Hoe werkt het? Uh, het werkt als volgt. Elke mobiele telefoon heeft een uh, identiteitsnummer. Een e nummer heet dat. Dat is uh, International Mobile Equipment Identity. En uh, als je sterretje-hekje 06-hekje intoest op je mobiele telefoon... dan krijg je dat serienummer te zien... Nou, dat moet je goed bewaren, registreren. En als je mobieltje gestolen wordt... dan kun je straks op afstand dat mobieltje blokkeren... voor het netwerk van de provider waar jij een abonnement hebt. Is het dan definitief onomkeerbaar als dat eenmaal gebeurd is... die blokkade via dat nummer? Ja, dan is dat toestel voor het netwerk waar jij op zit met jouw provider onbruikbaar. En daarom is het belangrijk dat meer providers meegaan doen... zodat je bijvoorbeeld in Nederland nationaal zeg maar, dan een blokkade kunt hebben. Mm -hmm. uh, dat is overigens ook al zo in België en Verenigd Koninkrijk is het succesvol... omdat het aantal berovingen daardoor enorm is gedaald. Ja. En wanneer kunnen we het dan in Nederland verwachten? Nou, wat ons betreft zo snel mogelijk. Maar voor consumenten moet er gewoon een goed, veilig, fraudebestendig proces worden ingericht... En uh, ja, volgend jaar. Maar ik heb nog geen exacte maand waarin we het gaan invoeren. Ergens in de loop van volgend jaar dus. Ja. ja. Marise Duchenne van KPN. Ik dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag. Medicijnentekort is nog nooit zo groot geweest in Nederland. In 2011 waren 242 soorten medicijnen niet verkrijgbaar. In 2010 was dat nog 174. Aan de telefoon Rob Zeters van apothekersorganisatie KNMP. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Zeters, hoe komt het dat dat tekort zo oploopt? Wij zien vooral dat de grote producenten wereldwijd eigenlijk zeggen van... ja, ik stop er gewoon mee, ik verdien er weinig aan... ik heb er geen grondstoffen meer voor. Kortom, het is een wereldmarkt waar wij in Nederland nu heel erg veel last van hebben. Ja, en we kunnen er niet zo gek veel aan doen, hè? Nou ja, de KNP, de apothekers doen echt hun uiterste best om de patiënten te helpen. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Wij zorgen ervoor dat patiënten toch uiteindelijk vroeger of later... wel iets kunnen krijgen dat voor hen geschikt is. Alleen... Het is een hele moeilijke weg die we moeten begaan. Het pro probleem speelt al, al wat langer. Uh, het heeft allemaal te maken met, met de crisis? Nou, niet zozeer de crisis, wel deels. Maar de, de, de kern is toch dat Nederland toch een voor veel medicijnproducenten wereldwijd een te klein landje is. Het gaat ook om medicijnen die echt ook voor specifieke uh, patiënten zijn. Zoals uh, kinderen met groeistoornissen. Uh, ja. Mensen met bepaalde kankersoorten. Dus wel ernstige dingen allemaal helaas. Antipsychotica lees dus ik. Antipsychotica uh, ja. inderdaad ook, ja. ja, ja. Wat, wat voor gevolgen heeft dat nu? Ontstaat er nu een tekort? Nou ja, het is een tekort in Nederland... Wat, blijvend is. Daar maken we ons als KNP erg veel zorgen over voor de patiënten. nogmaals, uh, wij hebben dat uh, aangekaart bij, bij de producenten, uh, soms met succes. Dan uh, zegt de producent van uh, nou oké, okay, ik kom erop terug, ik ga toch weer produceren. Dus ja. daar zijn we heel blij mee. Uh, patiënten gelukkig kunnen we nog wel redelijk helpen, maar het wordt wel steeds moeilijker in Nederland. En het beleid van de zorgverzekeraars dat uh, apothekers verplicht bij bepaalde producenten moeten kopen, dat draagt er ook niet toe bij dat het beter wordt, hè? dat het opgelost wordt. Uh, u zegt het inderdaad. Uh, dit gaat overigens over zowel uh, meer algemene medicijnen die uh, vrij goedkoop zijn, als ook heel erg over duurdere en speciale medicijnen. Dus die hm. vallen eigenlijk buiten dat uh, zogenaamde beleid van de, de verzekeraars. Wat moet er dan gebeuren, meneer Seeters? Nou, Wij hopen dat uh, wij ook in Nederland hiermee een discussie kunnen, kunnen, kunnen starten met uh, alle verantwoordelijken. Dus zowel. Uh, de overheid, zoals ook de politiek, maar ook de, de, de handelaren en, en de producenten. Maar wat moet er volgens de, de u, u aan gebeuren? Wat, wat ja, zegt u? Nederland is, Nederland is helaas een, een te klein land om de wereld te beïnvloeden. Dat zien we ook op, op andere gebieden. Ja. Maar we hopen toch dat we in ieder geval uh, het begin kunnen maken met een uh, serieuze discussie. Dat we toch uh, die, die patiënten kunnen helpen met z'n allen. Daar gaat het ja, om. Maar wat, wat zou er moeten gebeuren volgens u dan? Dan kun je dus een discussie hebben. Wat is, wat is de oplossing? Nou ja, we moeten de producenten nog meer aanspreken op hun verantwoordelijkheid. En uh, zorgen dat er uh, ook uh, goede... Uh, yeah, uh, uitwijkmogelijkheden zijn als iemand uh, stopt met produceren... dat we toch uh, voorraden hebben, dat we toch uh, uh, elders... Uh, alternatieven achter vinden. de hand dat heeft. Ja. Dat, dat, dat, zegt u. dat u alternatieven achter de hand heeft, andere <laughs> ja, producenten. Ja, we doen ons uiterste best en we slagen er ook heel vaak in... maar het wordt erg lastig en de patiënten hebben hier uh, heel veel last van. U gaat erover praten met, uh, met de overheid en andere Absoluut. organisaties. Uh. Ja. Ik dank u voor de uitleg. Rob Zeters van uh, de apothekersorganisatie. Ja, graag gedaan. Goedemiddag. Ja. Dit is het NOS Journaal het Door Alt Megens. Bijna 90% van de mannen die zijn opgeroepen om mee te doen aan het DNA-onderzoek... naar de moord op Marianne Vaatstra heeft gehoor gegeven aan die oproep. Het Openbaar Ministerie had bijna 7300 mannen uit de buurt van Veen Klooster gevraagd... om DNA af te staan. Het OM hoopt zo een familielid van de moordenaar te vinden. De lijnen, zeg maar, in, in die mannelijke lijn, die gaat natuurlijk alle kanten op. Dat gaat van, van boven naar beneden, van links naar rechts, neefjes, achterneefjes, omen. Um, um, dus de kans, zeg maar, dat we via het verwantschapsonderzoek... uiteindelijk bij de dader terechtkomen, ja, dat is toch heel reëel gelukkig. Zes betrokkenen in de zaak rond de Belgisch-Nederlandse baby Donna... zijn veroordeeld voor het mensonterend behandelen van de baby. Het meisje Donna werd zeven jaar geleden geboren bij een Belgische draagmoeder... Die vertelde de wensouders, ook uit België, dat ze een miskraam had gehad. En ze verkocht haar baby aan een paar uit Leusden. Daarna begon een lange strijd om de vraag bij wie het kind nu hoort. De draagmoeder en haar partner krijgen een voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete. En het Nederlandse stel moet ook een boete betalen. De Belgische wensouders zijn wel veroordeeld, maar krijgen geen straf. Donna is dus intussen zeven jaar en ze woont bij het Nederlandse koppel. In Haarlem zijn twee mannen opgepakt die worden verdacht van het inbrandsteken steken van auto's. Volgens de politie zijn hiermee een aantal autobranden van de laatste tijd opgelost. Wij houden hen verantwoordelijk voor waarschijnlijk vijf autobranden. Dat wordt nog gedeeltelijk onderzocht. Maar we hebben tientallen autobranden in Haarlem gehad afgelopen jaar. Dus het onderzoek wordt voortgezet. Want wij denken dat er meer mensen verantwoordelijk zijn voor het stichten van autobranden. De dominee die dood werd gevonden in Ubbergen is vermoedelijk omgebracht door zijn partner, die ook dominee is, stelt het Openbaar Ministerie. De man van 56 wordt verdacht van moord of doodslag op zijn partner. De dominee werd eind september gedood in het huis van het stel in Ubbergen. Zijn partner belde zelf met de politie. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond, is ook nog niet duidelijk wanneer de zaak voor de rechter komt. Sport. Ola Toivonen van PSV is langer uit de roulatie dan eerst werd verwacht. Na een MRI-scan is gebleken dat hij tijdens de training... van de nationale selectie van Zweden... een van zijn hamstringpezen heeft afgescheurd. Aanvaller zal zo snel mogelijk worden geopereerd... en moet daarna een klein half jaar revalideren. Edgar Davids gaat als speler en coach aan de slag... bij de Engelse club Barnet FC. De club uit de League Two te vergelijken met de vierde divisie... hier in Nederland staat laatste in de competitie... En kan de ervaring van de oud-internationale speler van onder andere Ajax, Barcelona, Juventus, Internationale en AC Milan goed gebruiken. De vierde etappe van de ronde van Peking is gewonnen door Marco Haller. De Oostenrijker bleef in de massasprint onder andere Pitaki, Haido en Benati voor. De Duitse Tony Martin blijft leider in het algemeen klassement. De Amerikaanse short-track coach -Soo chun heeft uiteindelijk toch zijn schorsing geaccepteerd. Qua binopspraak, nadat zijn pupil Simon Cho... had bekend de schaats van een concurrent uit Canada te hebben gesaboteerd. Dat had hij gedaan onder druk van zijn coach. Door de acceptatie van de schorsing van anderhalf jaar... komt er geen verder onderzoek naar dit incident. Daarna de ANWB. Er is verkeersinformatie. John Sohoka. Veel vertraging op de A27 vanuit Breda richting Utrecht. Daar staat tussen Knoopend gorkum en Lexmond 7 kilometer. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Lexmond is de rechte reis ook afgesloten. Je kunt u dan ook beter bij Knoopend gorkum de borden Nijmegen volgen. U rijdt dan over de A15. Komt u bij Knoopend en kunt u daar vandaan over de A2 richting Utrecht rijden. En nog een korte file door een ongeluk op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat tussen Sassenheim en Oesgeest 2 kilometer. Dankjewel John. Nog een keer de hoofdpunten. De Nobelprijs voor de vrede... ...gaat dit jaar naar de Europese Unie. Het blokkeren van toestellen is een nieuw wapen... ...in de strijd tegen het diefstal van mobieltjes. En Nederland heeft te maken met een fors tekort aan medicijnen. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. 13 over 12 is het zo meteen op Radio 1. Jurgen van den Berg met lunch. Hallo, Tom de Ridder hier. Met een bericht voor elke ondernemer met een auto.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 Afstanden niet goed kunnen inschatten, een verkeerd aangemeten multifocale bril kan problemen opleveren. Daarom neemt Pearl alle tijd om tot een goed en persoonlijk advies te komen. Dat maakt ons de multifocale specialist. Goed gezien, van Pearl. Zem laat deze week over Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs. Omdat ze goedkoop zijn, worden ze door Nederlandse transportbedrijven vaak ingezet, ook bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Maar is dat wel verantwoord? Explosief transport. In Zembla. Vanavond kwart over negen. de varen op Nederland 2. Bij Pearl krijgt u tijdelijk op alle monturen leeftijdskorting. 70 jaar, 70% korting. En bent u 100, dan betaalt u voor het montuur helemaal niks. Goede actie van Pearl. Dit is Radio 1. En CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het Instituut voor Beeld en Geluid hier op het Mediapark is op zoek naar uw huis, tuin en keukenfilmpjes op VHS. Of misschien wel Video 2000, je weet het nooit. In het Mediaforum, oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen en Frans Lomans, dat is de hoofdredacteur van Panorama. Het gaat nog steeds over het programma College Tour met topcrimineel Willem Holleder. Vanavond wordt het pas uitgezonden, maar zo'n beetje alles is al naar buiten gekomen. Opnamen waren gisteren. En dat gebeurde niet in de laatste plaats door de kwa jongens van Poont. De pers was vanavond niet welkom, want de NTR houdt criminelen liever voor zichzelf. Maar Poont zou Poont niet zijn als wij niet gewoon een mol binnen hadden zitten. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? De hoogste score tot nu toe is 90. En de laatste kandidaat komt uit Den Haag en heet Paul Verhulst. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Wilt u vanavond echt kunnen beoordelen of de uitzending van College Tour met Willem Holleder een zinvolle uitzending was? Vul dan de Holleder Huis Kijkwijzer in. Gerard Smit maakte die kijkwijzer. Hij is onderzoeker en docent aan de School van Journalistiek in Utrecht. Dag meneer Smit, Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom hebt u die vragenlijst ontwikkeld? Het lijkt me wel leuk. Ik wil eerst uh, zelf een mening daarover geven. Dan dacht ik van waarom zou ik daar nog eens een mening bij al die prachtige meningen die er al zijn uh, aan toevoegen... En Toen dacht ik, van, het is wel aardig om dat inzicht van al die uh, columnisten... Eens, uh, kort bij elkaar te zetten en om te zetten in een vragenlijst... zodat je wat kritischer naar die uh, uitzending kunt kijken. Dus de um, bedoeling is eigenlijk, je mag hebben die lijst op de schoot... Uh, ga je vanavond zitten kijken en vul je die antwoorden naar uh, waarheid in... en dan... Ja, gooit u dat bij elkaar en dan komt daar een soort eindoordeel uit? Nou, je kunt het meteen zelf al zien. Hè. Ik heb de schalen zo gemaakt, dat als je dus gewoon een schoolcijfer, hè, als je hoger dan 5,5 scoort, dan is het volgens, in ieder geval volgens de columnisten en de NTR, dus zeg maar de verzamelende columnisten, is het een uitzending die uh, wel uitgezonden had moeten worden. Scoor je onder de 5,5, dan is het een uitzending die eigenlijk beter niet daar uh, had kunnen zijn. Hmm. Dat is het idee. En wat voor vragen staan er allemaal in? Nou, dit zijn vragen allemaal naar aanleiding. De eerste vragen die gaan naar aanleiding van uh, wat de NTR zelf zegt waarom ze rolleder in het programma willen hebben. En ze geven daar twee dingen over aan. In hoeverre, dus dat het er vooral om gaat om het verhaal achter de persoon, dat we dat heel belangrijk vinden. Nou, dan kun je daar naar kijken. En dan is de vraag in hoeverre is rolleder in staat een verdiepend verhaal over zichzelf te vertellen. Eén. Holleder heeft niets over zichzelf te vertellen. Of tien, Holleder vertelt buitengewoon interessant over zichzelf. Ja. En zo hebben ze nog meer vragen. En zo uh, nou, behandel ik dus de columns van uh, Jonathan van het Reven in de Volkskrant. Uh, uh, nou ja, en, en nog een aantal uit uh, NRC, Herman Vuistje bijvoorbeeld, uh, Bas Heijnen. Ja. Die columns zet ik dus om in vragen. Kijk aan, en dat is natuurlijk voor de student ook wel interessant... om op die manier eens te kijken naar wat er zo uh, gebeurt in de journalistiek. Ja, dat is aardig en het is ook leuk om die gemeenschappelijke kennis van die columnisten... om met daarmee naar zo'n programma te kijken. Je leert vanzelf een spelende wijs zeg maar, wat kritischer naar die programma's kijken. Je kunt natuurlijk zelf beoordelen hoeveel je dat zinvol of niet zinvol vindt. En aan de andere kant uh, is het eigenlijk ook wel een leuke toets van hoe zinnig zijn die columns. Hè? Van Levert het nou iets op waar ik echt aan, wat aan heb om kritischer naar het programma te kijken. Ja. En we, we er nu dus wordt eerst ook voor tv gedaan met die college tour en de bedoeling is om dat vaker met ook tv-programma's te doen. Ja, het lijkt mij dit lijkt me een heel leuk middel om het dus debat, uh, vooral met dit soort uh, harps... of in ieder geval programma's die enorm uh, dis, veel discussie opleveren... om dat eens dus, uh, samen te voegen en op een, een speelse manier te onderzoeken van... ja, wat levert dat op? Uh, wat levert dat op aan uh, kritischer kijken? En wat levert het op aan zinnige inzichten? Ja. Kijk, wij zijn is te vinden via www.journalismlab.nl. Ja. Dus ja. Journalism, lab. Ja. journalism Lab eigenlijk. Het is een Engels ja. woord. Ja. ja. Hm, dat is misschien niet zo mooi. Nee, maar het is wel makkelijk te vinden. <laughs> okay. Dus u schrijft het J-O-U-R-N-A-I... Nee, ja, J -O kijk, daar gaan we al. Ja, ja. maar journalism, dat weet iedereen. En dan lab en aan elkaar en dan ja. ja. Ja. En toets anders gewoon Gerard Smit in via Google... en dan kom je er vast ook wel. Ja. Uh, veel uh, kijk- en invulplezier vanavond. Ja, u ook. Dag hoor. Ja, bedankt, daar. De meest uh, gemiddelde twitteraar is een jonge vrouw met een iPhone en 208-volgers. Dat blijkt uit onderzoek van B-Volf, dat uh, is een onderzoeksbureau. Uh, ze hebben daar uh, profielen van 36 miljoen twitteraars in kaart gebracht. En daaruit blijkt ook dat vrouwen meer twitteren dan mannen. Mannen twitteren over technologie en sport, vrouwen over het gezin en mode. Het gemiddelde aantal volgers van 208 wordt overigens flink omhoog gehaald... door beroemdheden met duizenden volgers... Want 80% van de gebruikers moet het met minder dan 50 volgers doen. Radiozender De Piraat van de Heer krijgt een vervolg. Vanaf vanavond kunnen luisteraars afstemmen op de Blessing Family Music Station. Dat via internet is te beluisteren. David Maasbach is de zoon van aan, uh, de man aan wie De Piraat van de Heer is uh, ontleend, uh, namelijk Johan Maasbach. Maasbach junior legt uit waarom hij hiermee komt. Ja, wij vinden dat het evangelieboodschap ook vandaag over de radio uitgezonden moet worden. 24 uur per dag. En de mensen kennen mij in Nederland natuurlijk van de televisie. Elke zondagmorgen om 9 uur op SBS 6. Waar ik dan de boodschap breng. Maar nu gaan we dat ook via de radio doen. En dat kan natuurlijk, zoals ik zei, 24 uur per dag, non-stop. En iedereen kan daarop afstemmen en gezegend worden. Vanaf vanavond klokzak half negen kunt u luisteren via Maasbachradio.com De meeste mensen hebben de videorecorder al lang verbannen naar de zolder... en de bijbehorende videobanden ook. We hebben met z'n allen ontelbare videoopnamen gemaakt... van sportwedstrijden, huwelijksfeesten, diploma-uitreikingen... krakensrellen, dance-events, verjaardagen, begrafenissen en kermissen. En dat zijn maar een paar voorbeelden. Nou, die liggen nu allemaal te verstoffen op zolders... en het instituut voor beeld en geluid wil daar graag iets mee doen. Tom de Smet, goedemiddag. Goedemiddag. Hoofdcollecties en beschrijvingen bij dat prachtige instituut voor beeld en geluid hier op het Mediapark. jullie zijn dus op zoek naar oude videobandjes. Ja, dat klopt. Uh, wij zijn uh, begonnen met een, met een project, het Amateurfilmplatform. Uh, met Gedanken, Montiaan Fonds en, Fons en uh, VSB. Uh, om eigenlijk alle amateurfilm die wij in onze collectie hebben uh, op een mooi platform samen te brengen. En toen we. En eventueel een inventarisatie aan het maken waren van de collectie, kwamen we eigenlijk achter dat er een gigantische lacune uh, bestond in onze amateur collectie. Met name in de periode 1980-2005. En dat is het video-tijdperk. Dat is niet goed gearchiveerd. Het is ook niet echt binnengekomen. Het is ook historisch gegroeid. Uh, omdat wij uh, een oude small hebben. Die gaat met name om amateurfilmmateriaal uh, op 8, 16 mm, Ook zelfs 9,5 mm film. -hmm. En in 2006 zijn we begonnen met een internet videocollectie aan te leggen. Dus eigenlijk het digital born materiaal. Dat op YouTube, Vimeo en allerlei andere platforms ja. wordt aangeboden. Zijn we dat beginnen te verzamelen. Dat is inmiddels ook uitgegroeid tot 5000 items. We hebben 1200 uur aan uh, filmmateriaal, maar het hele videotijd daar komt helemaal. Ja. en dat de... is natuurlijk wel zonde. Dus mensen moeten de zolder op of de schuur in en uh, daar ligt misschien ja. dan nog een oude doos met al die videobanden erin? Die... Met al die tof... videobanden, ja. En, en de, je wilt ze allemaal hebben? Nou niet allemaal, maar ja kijk, op de, op de home movie day is het eigenlijk de bedoeling dat mensen met die videobanden daar langs kunnen komen om ze nog eens te bekijken, om, uh, om ze nog eens te laten inspecteren, misschien doet die videorecorder het ook al niet meer. En uh, zijn die bandjes helemaal aan elkaar gekleed. Nou, we hebben allemaal experts zitten op zo'n home movie day ja. die uh, dat voor jullie kunnen inspecteren. We kunnen het bekijken. We lopen ook mensen van beeld en geluid, maar ook van de andere drie archieven waar we mee samenwerken uh, voor het amateurfilmplatform. Die lopen rond op zo'n home movie day om te kijken of er interessante items bij zitten om dat onze collectie op te nemen en ja, voor de eeuwigheid te archiveren. Ja. Uh, u noemde de home movie days dus hè? Dat, uh, dat, dat zijn dagen bij beeld en geluid waar mensen dan kunnen komen met die met nee, dus die bandjes. Niet het oh. is een internationaal, um, een internationaal uh, initiatief. Het is dus gestart in 2002 door een uh, groep Amerikaanse archivarissen die eigenlijk door hadden dat al dat amateur niet werd gearchiveerd. Het was toch vaak... Uh, uh, ja. Professioneel AV, uh, audiovisueel materiaal uh, met een journalistiek of een fictief jasje, dat werd uh, gearchiveerd en dat amateursum materiaal dat bleef er een beetje buiten. Dus die zijn in 2002 met het internationaal initiatief gestart en inmiddels zijn er in uh, heel wat landen uh, lokale initiatieven om uh, amateurfilm in, in een speciaal daglicht te zetten en dus ook te gaan archiveren. Uh, en wij uh, organiseren een Home Movie Day, uh, l vier Home Movie Day samen met de partnerarchieven die ook uh, meedoen aan het Anateursland-platform ja. uh, in uh, Groningen morgen uh, en Rotterdam uh, overmorgen, uh, in Amsterdam op 20 oktober en op 27 oktober in Venlo. Kijk aan, dus het hele land is op die manier ook een beetje bediend en um, nou uh, zullen mensen toch denken, ja wacht, wat ik, wat ik op die band heb staan, dat zullen ze toch wel niet interessant vinden? Nee, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat, dat mensen dat soms onderschatten. Uiteindelijk, um, het persoonlijk beeld, de, de dagelijkse belevenis van mensen, uh, dat is iets wat dat niet in artikel wordt opgeslagen. En videobanden zijn heel kwetsbaar. Het materiaal verdwijnt heel snel. De, de banden verpulveren. En over enkele jaren uh, kan niemand ons nog vertellen hoe er een leuk verjaardagsfeestje in 1996 uitzag. Ja. Of, hoe, of hoe mensen gekregen gingen op school. Uh, in Ede uh, bij, bij, bij een bijeenkomst. Uh, dus ik denk dat mensen mm. tot onderschatten wat voor uh, een tijdsbeeld hun eigen materiaal uh, kan geven. Ja. Gaat er uiteindelijk een tentoonstelling komen van de mooiste zoldertapes? De, de tentoonstelling die zal vooral uh, digitaal zijn. Op het amateurfilmplatform dat geïnteresseerd wordt in februari 2013 zullen alle mooiste films die geselecteerd worden op die verschillende movie dagen te zien zijn op het amateurfilmplatform. Samen met de collecties van Beeld en Geluid en van de deelnemende partnerarchieven um, van ons, al onze amateurfilmcollecties. Ja. En dat gaat dus echt van eind vorige eeuw, uh, eind, uh, eind 19e eeuw zelfs, ja. tot gisteren. Uh, tot, tot Oké, okay, nou we kunnen allemaal de dus zolder op. maar doet allemaal ja, na ja, dit ja. programma alsjeblieft. Want dan moet je wel ons <laughs> luisteren natuurlijk. En Tom de Smet, dankjewel. Graag gedaan. Hoofdcollecties is die van het instituut Beeld en Geluid. Um, we gaan nog even um, naar OVT, het VPRO-radioprogramma over geschiedenis. Dat bestaat 20 jaar. Uh, dat wordt zondag op Radio 1 gevierd met een 7 uur durende marathon-uitzending over de wereldgeschiedenis. Aan die masterclass werken onder meer Geert Mak, Maarten van Rossum, Adriaan van Dis en Nelke Noordenvliet mee. En die laatste die vindt het slecht gesteld met de historisch... Kennis. Dat zegt ze vandaag in de Volksant. Of dit in zeven uur kan worden bijgespeekt? Nou, in ieder geval steek je er wat van op, zegt zij. De uitzending begint zondag om zeven uur s morgens op Radio 1. Dus het parool wordt Amsterdamser en jonger. Het dagelijkse PS-kartent maakt plaats voor een Amsterdamse Over de invulling van dat nieuwe kartent gaan we de komende tijd nadenken, zegt adjunct hoofdredacteur Ronald Ockhuizen. Tegelijk met de vernieuwing gaat de redactie ook verjongen. Het Parool telt relatief veel oudere verslaggevers. 67% is ouder dan 48 jaar. Alle 62-plussers, dat zijn zo'n 9 journalisten, kunnen gebruik maken van een vrijwillige vertrekregeling. Het vernieuwde parool staat gepland voor 1 februari, maar, zo zegt Ookhuizen, dat kan ook 1 maart worden. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. The Beatles. Block it. Het mediaarchief. Vandaag precies 20 jaar geleden overleed Alexander Pola op 78-jarige leeftijd. Hij had een bewogen carrière achter de rug als acteur, tekstschrijver en komiek. In de jaren 80 schreef hij onder meer aan de hitserie Zeggen ze aan, Maar echt furoren maakte hij in de jaren 60 en 70... als lid van het zeer populaire gezelschap Farce Majeur voor de NCV. Bekend onderdeel van Farce Majeur was het straatoptreden... waarbij de als straatzangers verkleden acteurs op een markt... of een andere drukke plaats in de openlucht vragen beantwoorden van voorbijgangers. Geacht vast voor Vindt u het niet onrechtvaardig dat een student die zijn studie niet heeft kunnen beginnen, omdat hij bij gebrek aan plaatsruimte is uitgeloot, het volgend jaar weer gewoon mee moet loten met de kans weer geen plaats te krijgen? U bekijkt dat te negatief. Oh, dank u. Ieder jaar dat u niet studeert, verdient u duizend gulden. <lacht> en minister Van Veen wil gewoon iedereen ieder jaar de kans geven die duizend gulden te verdienen. Als u duizend gulden in de staatsloterij wint... mag u toch ook de volgende keer weer gewoon ja. meedoen. Ja, best veel gelach op de pleinen in Den Landen... maar mensen waren ook wel eens een keer kritisch op het sarcasme van Paula. Ja hoor, als ik het niet dacht... kijk, hier staan die kleine gifkikker. <lacht> Heeft de regering het weer gedaan? Kan jij het beter dan? Nou, je kan het waarschijnlijk wel beter... maar het zou me te veel inkomen kosten. Kijk! <lacht> Kijk jij maar uit hoor, want ik hou, hou je wel in de gaten. Wat een verstand. Ja, tijdens het straatoptreden zong een ander prominent varsma zet de braak altijd een lied over de actualiteit. De tekst daarvan, het is uit het leven gegrepen. Het wordt nog steeds gebruikt op feesten en partijen. Eh, niet tot ieders plezier overigens. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met de oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen en Frans Lomans... die is hoofdredacteur van Panorama. Hartelijk welkom allebei. Hallo, um, hallo. Nobelprijs voor de vrede, voor de EU. En uitgelekt, want jij wist zelf veel eerder... Uh... Ja, ik wist het meteen. Nee, ja, nee. Vier <lacht> het... de Serieuze kandidaat. Ja, die dag gaat hij weer voorbij. <lacht> uh, ja, het kwam eigenlijk heel vroeg al voorbij, hè. Het was gelekt naar Noorse krant of Noorse TV-station. Ja, um, een politieke keuze, denk ik. Ja, niet terecht of... Uh... Ik weet het niet, ja. Het is natuurlijk wel, uh, als je in de geschiedenis terug gaat kijken... dan is het nu heel lang rustig in Europa. Aan de ja. grenzen van Europa wat minder. Maar in Europa Europa gaat het, uh, als het gaat om, om vrede, uh, relatief goed. Al, al, al opmerkelijk lang als je ja. verder terugkijkt. Ja. Nou, dat zou het kunnen zijn. Maar de, de, de keuze om dat nu te doen, denk ik, heeft natuurlijk vooral te maken met dat het op een andere manier onrustig is in Europa. Ja, ja. en ze vinden kennelijk toch dat daar dat goed mee omgegaan wordt. Ja, niet iedereen is erover eens. We horen wilde al reageren via, ook weer via Twitter trouwens. En Frans, hoe kijk jij er tegenaan? Uh, uh, een hart onder de riem voor ons allen. Deze prijs voor de EU. Nee, uh, ik bedoel, je moet iemand die prijs geven. En dit, uh, dit zou politiek wel, uh, wel handig zijn. Ja. Ik bedoel, uh, af en toe een beetje uh, marchanderen uh, kan geen kwaad. Ja. Het is wel steeds verrassend, gisteren met die literatuur ook. Ik geloof zelfs <laughs> uh, de grootste literatuurkennis hadden nog niet van die Chinees hadden Er is nog geen boek van Desmond. Nee. nee. Dus het is wel grappig hoe ze dan, uh, daarmee uh, op de proppen Ieder, komen. Iedereen wil origineel zijn en originaliteit is niet altijd. Een pre. En niet logisch, misschien altijd. En nee, en ook niet, niet goed. Goed, zometeen over andere mediazaken, bijvoorbeeld Holleden. Want gisteren was die opname al, nou, we weten intussen ongeveer alles wat daar gebeurd is. Terwijl het programma nog moet worden uitgezonden, daar gaan we over praten. Maar eerst het laatste nieuws: hier is Dorald Megens: Radio 1, het NOS Journaal. EU-president Van Rompuy is trots op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Europese Unie. Hij noemt de prijs een erkenning voor de grootste vredestichter in de geschiedenis. Het Nobelcomité maakte vanochtend bekend dat die prijs dit jaar naar Brussel gaat worden. Dominee die dood werd gevonden in Uppberg is vermoedelijk om het leven gebracht door zijn partner die ook dominee is. Dat stelt het openbaar ministerie vandaag. 56-jarige man wordt verdacht van moord of doodslag op zijn partner. Dominee werd eind vorige maand omgebracht in het huis van het stel in Ubergen. De veiligheidscultuur bij op- en overslagbedrijven moet beter... blijkt uit onderzoek van TNO in de Rotterdamse haven. De sector scoort stukken slechter dan raffinaderijen en chemische bedrijven. Het ontbreekt vooral aan communicatie over veiligheid en aan een goede aansturing. TNO-onderzoek is ingesteld naar de misstanden bij het bedrijf Odviel. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Een actieve neerslagstoring is vanochtend over het land getrokken... en ondertussen is het op veel plaatsen droog geworden. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt en valt af en toe regen. De middagtemperatuur komt rond 14 graden uit... en de wind draait in de loop van de dag steeds meer naar het westen. In het binnenland trekt de wind aan naar matig windkracht 3 tot 4... aan de kust naar vrijkrachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6. Later vanmiddag breekt in het zuiden van het land hier en daar de bewolking... en vanavond breiden de opklaringen zich verder uit. Ook de meeste buien verlaten het binnenland en trekken naar het noorden weg... De komende nacht komen alleen in de kustregio's nog enkele buien voor... en bij weinig bewolking daalt de temperatuur naar ongeveer 6 graden. Morgen is het eerst nog droog en zonnig... en trekken vanaf het eind van de ochtend vanuit het zuidwesten stevige buien over het land. Er staat een stevige zuidenwind en het wordt rond 13 graden. Zondag bevindt het land zich tussen verschillende storingen in. Het is op een enkele bui na droog... en bij een afwisseling van zon en stapelwolken wordt het niet warmer dan een graad of 12. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de A2, Belgische grens richting Maastricht. Er staat voor Maastricht 2 kilometer en daar is één reisstok afgesloten. En op de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat tussen de knopend Gorkem en Noordloos 6 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Lunch met Jurgen van der Berg. En het Mediaforum met oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen... en Frans Lomans, de hoofdredacteur van Panorama. Ja, vanavond om half negen is dan Heineken ontvoerde... Willem Hollede te zien in College Tour. Nou ja, doordat alle andere media al bericht hebben over dat optreden... want gisteren was die opname, uh, uh, ja, weten we eigenlijk al ongeveer wat daar gebeurd is. Namelijk dat hij eigenlijk niks nieuws vertelt. In ieder geval zegt hij niks over de liquidaties. En zo verrassend is dat eigenlijk ook niet, hè? Nee, dat, uh, dit was wat je had kunnen uh, verwachten. Hè. Je moet ontstellend naïef zijn om te denken dat... Je hier een biecht had kunnen krijgen van, van sorry Nederland. Ik, heb, ik geloof dat hij... Er zat één gedeeltelijke biecht bij eh, over de Heineken ontvoering. Dat hij dat... Er spijt van heeft, hè? Nee, dat, dat zei hij helemaal niet. Oh, eh, okay. Want uh, uh, Holleder heeft namelijk nooit ergens spijt van, dus ook niet hiervan. Nee, hij vond het erg voor met name doderig. Ja, eh, dat is wat ergens, hij zou het waarschijnlijk ook niet opnieuw gedaan hebben... Maar het woord spijt. Uh, okay. Echte echt mannen in, in de terminologie van Holleder... die hebben nergens spijt van. Nee, nee, precies. Dus, uh, nee, hij vond dat hij die man iets verschrikkelijks had aangedaan. Ja. Nou ja. Allee, alleen, alleen die doderen. Uh, nou, die, nee, want Heineken was sterk genoeg om, ja. dit, uh, om dit aan te kunnen. Dus, uh. um, en, en gisteren begon het de hele circus natuurlijk, want die opname was. En, uh, nou ja, had iemand binnengesmokkeld die dan toch wat opname had gemaakt, dat hebben we gisteren ook gezien. In, in onze stad, Jurgen. Ja, u zegt... nou. We hebben ik ook heb het vest aangezeten <laughs> gisteravond. Ja. Dus dan ja. zag ik Holleiden wegrijden op, op, op een op driewiel ja. scooter. Ja, ik kwam ja. gewoon op een scootertje aan. Ja, ouwe. maar met, met twee voorwielen. <laughs> ja. Maar, maar um, uh, en en een en, kok gisteravond al bij... Paul dat was het van de gisteravond. Ja, zeker. ja yeah. Nee, maar ik bedoel, dus in dat pony smokkelt iemand er binnen, die, die ja. komen dan met de opname. Ja, een beetje flauw misschien. elke uh, uh, Kok uh, in de taxi gezet, onmiddellijk. Uh, dat hij bij Paul ja. Witman aan de tafel ja. zitten. Is dat allemaal niet toch te veel voor wat hier Wij nou praat hier ook over hè? Uh, Ja, ja te veel, ja. Kijk, het is natuurlijk een mooie, misschien is dat ook een beetje de beweegreden geweest van college, uh, college tour, om, om, om zo'n zo gast te nemen en dan heb je weer aandacht voor je programma. Want er komt waarschijnlijk dus weinig uit, hè, begrijp ik, wat hij gedaan heeft. Ik denk, als je zo'n man wil portretteren of er iets, al iets uit wil krijgen... moet je hem volgen. Dan zul je een reportage met hem moeten maken. Dan zul je zijn vertrouwen moeten winnen en met hem op pad gaan... en dat hij op een gegeven moment vergeet dat hij die microfoon om heeft. En um, ja, in deze setting waarbij hij kan zeggen van... ja, je mag me alles vragen, maar ja, ja. ik ga hier op alles antwoord geven, ja... ja dan krijg je dus een programma waar ik niet per se voor ga zitten vanavond. Frans, begrijp nou, jij dat jullie, jullie bij Panorama ja. doen veel aan criminaliteit Ik denk Holleder ja. vaak ook wel uh, onderwerp. Even, even voor alle duidelijkheid, ik, ik heb geen enkel recht van spreken. Hè. In mijn eerste jaar als hoofdredacteur van Panorama, we hebben het over 2007... heeft de naam Holleder uh, uh, 27 keer op de cover gestaan. En we zijn geen dagblad, maar een weekblad. Ja. Dus 27 van de 52 nummers. Bijna de, de helft van het jaar. Uh, uh, meer is meer dan de helft, meer, niet ja. iedere keer de hoofdcover. Dus... Geen recht van spreken. Maar in dit geval, het speelt natuurlijk, het publiek wil dit. En daar gaan wij collectief in mee. En, en terecht. Ik bedoel, wij willen Holleden nieuws. Wij willen weten van, wat heeft hij gezegd? Hmm. Uh, Kortom, uh, logisch. Ja. We gaan even luisteren naar een fragment uh, vanochtend bij het programma van Giel. Want uh, de Telegraaf heeft natuurlijk de afgelopen dagen behoorlijk de aanval ingezet op de NTR. Die moest maar worden opgegeven. We geven even een topcrimineel een podium. Um, vanochtend uh, zat Van Huis aan, aan de ene telefoon... en John van der Heuvel uh, van de Telegraaf aan de andere kant. En daar is bloed gevloeid, hè? Uh, nou, <laughs> nog net niet. Uh, het is wel uh, telefoonkwaliteit, dus het geluid is niet heel goed te verstaan. Maar toch even luisteren naar de fitty tussen deze twee. Mijn gedachte was om jou in alle rust te interviewen op een veilige plek buiten Nederland... waarbij we in samenspraak tot gespreksonderwerpen kunnen komen. Het is mijn bedoeling om daarvoor in overleg met jou een goed beveiligde, discreet gelegen villa of luxe hotel te regelen... waar je wat mij betreft met vrienden of familie ook enige tijd zou kunnen verblijven. Het afgeschermde vervoer daar naartoe en andere praktische zaken kunnen we allemaal in overleg regelen... Het eindresultaat van het interview, bedoeld voor een televisiereportage voor RTL en een artikel in de Telegraaf, kan uiteraard door jou en Stijn vooraf worden bekeken en in overleg inhoudelijk worden aangesteld. Is dat jouw tekst? En John, er wordt een vraag aan je gesteld. Ik wil alleen maar van jou weten, is dit jouw tekst en dan lees ik daarna door? Ja, dit is mijn tekst, ja. Ja, uh, het was een mailtje dus dat Van de Heuvel heeft ja. gestuurd... en dat het Van Huis voorlas. Hè. Uh, dus Toen Van de Heuvel Holleder nog in de gevangenis zat. Ja, nou ja. Het was net voordat hij uh, ja. vrij kwam. Maar in ieder geval, de Telegraaf geeft hiermee aan... Dat, we, dat ze hem ook graag uh, hadden willen uh, hebben. Ja, en met zo mogelijk nog veel meer garanties... Uh, als dat uh, huis... Aan Holleder heeft gegeven. Uh, Holleder mocht de eindredacteur zijn van de TV-uitzending en hij mocht de eindredacteur zijn van het artikel in de Telegraaf. Ja, uh, ja uh, een beetje kloten voor John van der Heuvel. Ik <lacht> bedoel, dit soort uh, faxen die, en, en mails die ik ook om de haverklap naar Jan en allemaal toestuur, ja? daar hoop je altijd van. Nee, ik overdrijf. Maar daar hoop je altijd van dat die gewoon uh, niet boven water komen. Want dan ben je wel niet meer een kritische journalist... maar een, uh, iemand die gewoon dealt met uh, criminelen. Ja, maar als je dan als telegraaf toch zo de aanval inzet... Hè, omdat het NTR hem dan wel heeft, dat is wel een beetje boter op je hoofd, toch? Ja, maar dat is een telegraaf, de telegraaf. En daar hebben we heel veel mensen bakken, boter op hun hoofd. En zo uh, en hoort het ook te gaan met de telegraaf, denk ik. Nou, nee, dat, nee, dat, dat is ook heel een beetje kort door de bocht. Ik begrijp uh, de behoefte van. Uh, Jalousie de métier, gewoon. Nee, maar Jalozie ik begrijp de, de behoefte uh, van Van der Heuvel om Holleder als eerste groot te hebben. En daarbij wil je vergaan. Maar wat ik zei, je hoopt echt dat dit soort uh, boodschappen niet, niet op zo'n moment, dan zeker, hè? terwijl je net uh, huis bij de enkels hebt proberen af te zagen uh, voor wat hij doet, ja. dan hoop je niet dat zo'n klote mail naar boven komt. Anders jij ga je nog kijken vanavond? Ik heb het hartstikke druk met andere dingen. <laughs> dat is echt zo. Okay, nou. Ja, dat geloof ik. Komt er een nieuw boek aan, in het najaar, volgend jaar. Okay. Ik okay. dacht dat je Nederland-Andorra zou zeggen, dat je dat per se wilde. Nederland-Andorra, ja, dat is op de andere zender inderdaad. Ja. Ton Hoijma is nog even, we gaan uh, verder met hem. In 2009 moest hij opstappen als gedeputeerde van Noord-Holland... vanwege de Landsbankie-affaire. Uh, die IJslandse bank, he, door al het uh, onderzoek dat daar later na gedaan is... wordt hij nu beschuldigd van het aannemen van steekpenningen. Onder meer omdat uh, hij geld kreeg van Fortis... omdat hij die als huisbankier voor de provincie naar voren heeft geschoven. Hans, ja, verrast deze zaak jou? Dit speelt dus in onze eigen polder, hè? Ja, maar ik denk dat er in de polder heel veel aan de hand is. Uh, hebben mij ook wel eens mensen gezegd... Van, je moet niet steeds naar al die rare landen gaan... Syrië, Irak of weet ik veel, maar... Um inderdaad lokale kijk. Ik ben ooit lokaal begonnen trouwens, en regionaal... In de provincie Utrecht. Maar recent wees mij iemand op iets... dat, dat je bepaalde lijnen moet volgen. Ha, follow the money is het dan. Maar dat, ja. dat, er, dat er natuurlijk in deals over projecten... Uh, grote En jij ja, denkt dat er in de, de regio nog veel meer aan de hand is? Ja, dat kan ik me wel bij, iets bij voorstellen. Ja. <tus> Want daar zit men ook dicht bij elkaar over het algemeen. Dicht ogenmijn. bij elkaar en uh, de regionale journalistiek... dat wordt steeds minder. Uh, die zouden er ook op moeten zitten... En dat, uh, dat, dat is dan wel wat te halen, denk ik. Het hm. nee, is het oude verhaal. Dus Onderzoeksjournalistiek is duur, kost veel tijd, geld. Um. Zo gauw als je weg bent van, want dit was geen landelijk politieke zaak. Hè, dan wordt het al meteen een stuk minder geil om daarover te gaan schrijven. Ik, ik zeg niet tegen een uh, journalist van, ja. ga jij nou eens drie maanden je, uh, in de regio uh, uh, Zaandam ja. uh, verdiepen. Want ik ben ervan overtuigd dat daar een corrupte wethouder ja. zit. Natuurlijk zit daar een corrupte wethouder. Maar dan ben je drie maanden een journalist kwijt en je verkoopt er nul bladen extra door. Ja, we hebben toen die zaak in Limburg gehad, wat, wat was veel groter. Want ik kan me herinneren, je hebt ook bij de revue gewerkt natuurlijk, ja. dat jullie ook wel dat soort dingen deden met koffertjes naar mensen gingen om eens te ja. kijken of ze dat aannamen of niet. Ja, en wij waren er toen natuurlijk van overtuigd dat ze dat deden. En uh, dat blijkt ook nu weer. En er zijn natuurlijk nog honderd andere gevallen. Maar ik bedoel, het kost zoveel moeite om dat boven water te krijgen. En daar heeft uh, deze meneer wel heel ruimhartig van geprofiteerd. Uh, ja. Hoi Meijers. Want er wordt altijd onmiddellijk geroepen... Ja, dat zijn Italiaanse toestanden, dat gebeurt hier allemaal niet. Maar dit is het bewijs dat het wel zo is natuurlijk. Ja. Dat gebeurt ook hier. Natuurlijk. Het, de, de, het heeft iets heel mafioos. Geld, he. Ja, het heeft iets mafioos. Ja. Maar wij denken altijd dat het een, tot andere landen beperkt blijft. Maar, maar ja we hebben toch een hele serie van dat soort zaken uiteindelijk gezien... ook al zijn ze dan klein regionaal bovengekomen... toch wel landelijk nieuws geworden. Of woningcorporaties, ja. nou ja... Maar mm. dit was ook wel weer mega veel geld. Hè? Want als ja. je dat allemaal gaat optellen, dan uh, schoten we volgens mij toch makkelijk door de miljoenen heen. Hè? Zou best de, kunnen, ja. De, ja. En dan mevrouw, de vrouw van uh, meneer, die stuurde dan een rekening, uh, vertaalwerk, uh, 112.000 euro. Ja, ik weet niet wat er vertaald moet worden, her en der. Maar ja. uh, dat wordt ongein was het allemaal. Ja. Nog iets anders, uh, ook iets wat, wat je toch jaren geleden ook niet uh, voor mogelijk hield. Uh, Helene krilaat van de Rabobank, die zat uh, gisteren in Nieuwsuur, dat ging dan over die beschuldigingen aan de rabo hè, in verband met die hele uh, Armstrong-zaak. En uh, bij Paul Witteman uh, was de baas van Shell, oh, dat Kast, de lijn, uh, die ging daar in debat met iemand van Milieudefensie. Het lijkt erop dat die bedrijven steeds, steeds opener worden. Nou, zeker als het groot in het nieuws is. Hè. Ik bedoel, uh, dat met, met Shell, dat dat... Het lag wel uitgebreid op straat. uur uh, volgens mij. Vara had een programma waarbij je ook nog werd opgeroepen... om lid te worden van Milieudefensie. Wat ik altijd een beetje een waardige vermenging... van journalistiek en actie voerde vind. Want gisteren was die rechtszaak maar, ook, hè? Die uh, ja, uh, de, de rechtszaak de, uh, tegen Shell. En dat was uniek uh, natuurlijk dat het hier in Nederland... voor een rechtbank kwam... Uh, ja, dat moet je denken, wel met, als Shell met iets komen... dan moet je je niet helemaal gaan verbergen oh. achter, achter... Want eerder waren die bedrijven toch vaak van... Uh, nee, we geven gewoon ge geen commentaar, nu komen ze naar buiten. Dus dat is wel een soort nieuwe strategie. Ja ze, ja ze zijn natuurlijk opgeleid, hè. Ze zijn ook echt op zoek gegaan naar mensen... die een verhaal kunnen vertellen op tv, hè. Die niet... Uh, uh, dat, dat... Ouderwetse bestuurlijke van wij zijn de baas, dus wij hebben gelijk. Nee, er zit een gedeeltelijke schuldbekentenis in. En we hebben schuldbekentenis in. En dat vinden we in Nederland wel sympathiek hoor. Dat iemand zegt van ja. Misschien hebben we het wel niet helemaal top gedaan. En nou. met, met dat wielrennen ook. Van, je hebt het, dat valt ook allemaal geen drol te ontkennen. Want er is natuurlijk ook bij de Rabobank gedoopt tot en met. Mm. En dan kun, je, dan kun je dat beter ook soort van toegeven. Nou, daar zei die mevrouw van, want het ging over van blijf je dan sponsor inderdaad. Van de Rabo ploeg. Ja. Uh, ja, daar gaan we nog wel over nadenken, maar het is nu niet aan de orde. En dat waren eigenlijk dezelfde woorden die bij GroenLinks gebruikt werden over het vertrek ja. van Jeroen de Sap. Het nee, was op een gegeven moment nu niet aan de orde, nee. maar binnenkort... As we speak, <laughs> ja, wordt, wordt nog is dat geen raboploeg ja. meer, denk ik. Nee. Ja, Denk je dat dat daar aan te komen? Ja, dat kan niet. Die kunt niet blijven doen. Je kunt niet een Je zegt dat steeds ons geld in een de project ook. Dat zit niet bij Ik heb een ton bij de Rabobank staan. Nou, ik wil daar dus niet. Ja, sorry. Uit wel een koffertje kwam dat? Dat kwam ook. Ja, maar dat wil ik. Dat wil ik dus niet aan wielrennende junks kwijtraken. Jij overweegt om naar een andere bank te gaan. Onmiddellijk. Dank dat jullie hier waren. Frans Lomas, op de scooter. Ja. Van de Panorama en Hans-Jaap Melis, oorlogsverslaggever. Dank jullie wel. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan daardoor met de quiz Paul Verhulst. 52 jaar in Den Haag. Is een oude bekende, want uh, twee jaar geleden of zo. Hè? Precies. Deed je ja. ook mee. Uh, wat was de score toen? Laag. Uh, Mijn iets van 36. 36. Toen nou, ja. heb ik nog wel een tijd gezamenlijk gestaan en uiteindelijk is daar iemand overheen gegaan. Oké, ah, oké. Okay, okay. Nou, nu is de hoogste score 90. Dus dat nee, een moet heel, wel, maar is dat... een stuk moeilijker. Ja, moet het moet drie keer beter ongeveer. Uh, maar het zit er gewoon in hoor. Uh, we gaan gewoon beginnen. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Daar komt ie De nationale nieuwsquiz. Dit zijn de vertegenwoordigers van de dorpen Goy, Oruma en ikot Araudo. Farmlands, fishponds, investment, have been contaminated by oil uh, pollution. The, the pipelines. Het is voor het eerst dat een multinational in Nederland voor de rechter staat, voor milieuvervuiling. De tijd dat je met een dubbele standaard kan werken, in Nederland wel netjes opruimen, maar in een land als Nigeria niet. Die tijd is wat ons betreft na vandaag voorbij. Africa. Vier Nigeriaanse boeren sleept oliegigantieel voor de rechten vanwege de vervuiling van hun gebied. Het is een van de grootste milieuproblemen van Afrika. Dit is vraag 1. De zaak werd gisteren inhoudelijk behandeld. Door de rechtbank in welke plaats? Den Haag. Dat is uh, goed. Ja, vraag 2. Het proces is aangespannen door vier boeren dus uit Nigeria. Door welke Nederlandse organisatie worden zij gesteund? Door, ehm, um, ik denk dat het is Milieudefensie. En dat is goed. Als de Nederlandse rechtbank oordeelt... dat het moederbedrijf Shell verantwoordelijk is voor de milieuschade... die ze aangericht door dochterbedrijf in Nigeria... dan kan dat internationaal grote gevolgen hebben. Vraag 3, dat is de kop uit de krant. En we willen graag weten waar die over gaat. En je krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen. Um, de kop luidt als volgt. Jachtseizoen is geopend. Gaat dit over 1. Na lens zullen meer dopingzondaars... tegen de land lopen. 2. Huntelaar hoopt tegen Andorra... dichter bij de titel Oranje Topscorer te komen... Of drie, dan zullen de komende dagen meer onthullingen... over de frauderende, oud-gedeputeerde Tom Hoymaers naar buiten komen. Dus jachtseizoen is geopend. Welke van deze drie? Um, lastig. Twee, denk ik. Huntelaar, De hunter. Eh, dat is goed. Dat was er een kop uit de uh, spits... Even kijken, hoe zit het? Kluivert heeft er 9, 40. Ja, 79 in het land. 40 doelpunten. Hunterlaat staat nu op 33. Vraag 4. Louis van Gaal, de bondscoach, zet de Hunter in als doelpuntenmachine. Maar welke speler draagt vanavond de aanvoerdersband... tijdens de thuiswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Andorra? Um... Uh, uh... Even kijken, hoe heet hij nou? Heb ik heb wij moeten nu een naam horen. Stoot. St nou. St stoot. Stoot, stoot, stoot. Iets stood. met stoot. Oh, daar ja. is het toch? Soms? Ja, Nee, dat is niet goed. Nee. Het is Kevin Strootman. Strootman. Ja. Oh, okay. Hij vervangt Wesley ja. Snyder. Vraag 5, uh, geluidsargument. Wie is hier aan het woord? Er zijn al vele tienduizenden woningen per jaar de laatste drie jaar... Te weinig gebouwd. Je ziet dus dat in de drukke gebieden er grote wachtlijsten zijn. Wie is deze man? Uh, minister. Of dat een ex-minister? Um, Elke brinkman. Ja! Yeah. Ja. Duurt allemaal, het komt, ja, allemaal ik het. het, het komt... komt uit diepe jaren ja, ja, maar Het is wel goed steeds. Hij is oh. voorzitter van Bouwend Nederland tegenwoordig. Ja. Vraag 6. Ook makelaars maken zich zorgen over de ontwikkeling op de huizenmarkt. De gemiddelde huizenprijs is nu gedaald tot het niveau in van welk jaar? Uh, van 1999. Dat is niet goed. Het is 2005. Dan de laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. U krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws. We willen graag weten wie hier wordt bedoeld. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik ben een echte ridder. 3. Al die Chinese taxis kwamen bij duur te staan. 2. Door Lansbankie kwam ik voor het eerst onder vuur te liggen. Stop. Hoijmaier. Ja, Ton Hoijmaier. Ze hoort overigens nog een S achter, maar dat is goed. Uh, dat met die ridder, hij is uh, sinds 2002 ridder in de orde van Oranje Nassau. En eigenlijk kwam die hele zaak een beetje aan het licht... toen hij uh, voor een paar duizend euro had uitgegeven met een provinciale creditcard. Hij zou uh, hebben uitgegeven aan zijn in Hongkong gemaakte taxiritten. En daar kwam de boel mee naar uh, buiten. Ton Hoijmaijers dus, dat is goed. Um, dat betekent dat we komen op uh, zes. Uh, nou, dat wordt nog spannend, want het kan ook gelijk worden nog. Uh, dan moeten er vijftien uh, goed zijn. 16 is winnen, 15 is gelijk, 14 of minder is verliezen. Heel snel praat. We gaan het zo meteen meemaken in deel 2 van de quiz. Ik ben het volkomen eens met de stelling. Ik ben het niet eens met die bezuinigingen. Dit is gewoon verkiezingsbelofte. Die worden zelden waargemaakt. Absoluut eens. En als consument denk ik moet je gewoon betalen voor de zorg die je afneemt. Heeft dat ook niet te maken met de levensstijl? Mogen wij ook eens een klein beetje met, via belastingmaatregelen mogen we er wat bij gaan krijgen? De minister-president houdt het Nederlandse volk een fopspeen voor. In stand.nl straks om half twee krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling. Het is terecht dat de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. Nou, u hebt daar alles over gehoord uh, net aan het begin van het nieuws. Het was al uitgelekt eigenlijk voordat de officiële bekendmaking was. De EU dus. En uh, nou ja, we zijn benieuwd of u het ermee eens bent of mee oneens. Terecht dat de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. Bent u het eens of oneens? SMS dat naar 7070. kost wel 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens doet met Hekje Standpunt. Paul Verhulst is de kandidaat vandaag in de Nationale Nieuwsquiz. Hij is 52 jaar, komt uit Den Haag, scoorde net 6. Dat betekent dat als er 15 goed zijn, hebben we gelijke stand. En dan gaat het, uh, dan gaat het dus in de beslissingsronde tegen René Postuma uit Groningen. Want die heeft tot nu toe de hoogste score, 90, uh, neergezet. Dus uh, 15 of 16 of 17 of 18, 19, 20, dan is het winnen. Vraag moet helemaal gesteld worden, antwoord geven of pas zeggen. Dat is het devies. Daar komen ze. De Nationale Newswiss. Welke Nobelprijs is uitgereikt aan de Chinees Mo Yan? Literatuur. Dat is goed. Bij welke bank verdwijnen tot 2017 honderden banen vanwege een reorganisatie? Fortis. SNS-bank. De onder onderschepping van een Syrisch vliegtuig door welk land doet de spanning tussen de twee landen verder oplopen? Turkije. Dat is goed. Welke staatssecretaris wil dat studenten binnenkort ook kunnen wonen in verzorgingstehuizen? Pas. Veldhuizen van Zanten. China schenkt aan welk land een ziekenhuis? Pas. Suriname. De wijk Kruiskamp. In welke plaats is de eerste ex-Vogelaarwijk? Dat is goed. De biografie van welke schrijver en tekenaar is gisteren verschenen? Van Bommel. Pas. Hoe heet die? Martin Toonder. Ja. Welke partij dringt aan op het ontslag van directeur Knot van de Nederlandse Bank? Pas. PVV, PSV, moet het mogelijk langstellen zonder welke middenvelder? Toy Dat is goed. Hoe heet de premier die een gepland bezoek aan Turkije heeft afgezegd? Pas. Poetin. De KNVB lanceerde gisteren een actieplan voor de acceptatie van wat in de voetbalwereld? Homos. Dat is goed. Astronomen zeggen dat ze in het sterrenbeeld kreeft een planeet hebben ontdekt... die grotendeels waaruit bestaat? Het diamant. Dat is goed. Telecom providers lopen voornamelijk door welke app zo'n 18, zo 18 miljard euro mis... Op WhatsApp is dat. De vogelbescherming wordt platgebeld door mensen met vragen over welke vogel. Mero. Dat is goed. Nederland zal vanaf 1 november zijn zetel in het dagelijks bestuur van het IMF delen met welk land? Pas. België. biologen hebben ontdekt dat de Chinese drieklauw een Oost-Aziatische waterschildpad waarmee plast. Pas. Met zijn mond welke Liverpool-aanvaller erkent dat hij zijn houding op het veld ingrijpend moet veranderen? Pas. Dat is Luis Suarez. Gewegen als een uh, Schwalbus. <laughs> um, ja, het moesten er 15 in ieder geval zijn om gelijk te komen. Vorige keer scoorde die 36. Daar ben ik wel overheen, hoop ik. Ja, Dat is inderdaad zo, ja, maar het is maar niet genoeg voor, uh, voor die 90. Nee, te vaak passen in, in ja, deel 2. Uh, het waren er uiteindelijk 7, dus dan komen we op 22. 42. Ja. En dat is op zich helemaal niet slecht, maar het is niet genoeg voor de weekwinst. Nee, precies. We kunnen het niet anders doen. Dit zijn de cijfers. En uh, hier moet u het mee doen, zou mijn collega van, uh, van de, van de tv-rechtbank zeggen. Um, u krijgt het uh, normale prijzenpakket mee. Dus de kaarten voor beeld de geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Oké. Okay. Goeie reis terug naar Den Haag. Bedankt. En uh, wie weet over twee jaar of zo zien we elkaar Precies. Ja. We gaan snel naar de winnaar van deze week. En hij mag zich dus de nieuwskenner van deze prachtige week noemen. René Postuma, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uit Groningen... Nou, werd toch wel even spannend, hè, na deel 1. Want hij kon gelijk komen. Ja, ik zat toch wel even angstig te luisteren. Maar uh, ja, heel erg mooi. Ja, zat je ook echt mee te, mee te turven? Ja, ik zat, uh, ik zat net wel even te tellen. Ja. En, uh, nou ja, goed. Ja. Leuk. Nou, naast al die prijzen die ik net noemde... die heb je ook al meegekregen... ook nog eens een keer 300 ja. euro erbij. Doe er wat moois mee. Dat kan in Groningen in een of ander etablissement. Ja, dat zal vast wel goed komen. Dat, uh, daar hoef je niet bang voor te zijn. Ja, nou, veel, veel plezier erbij. En, uh, en nog een keer gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Jo, dag. We dag. hebben een beetje tijd over, dus we doen nog een leuk liedje. Hier is Jack Johnson. A brand new baby was born yesterday... Just in time Papa cried, baby cried Said your tears are like mine I heard some words from a friend on the phone Didn't sound so good The doctor gave him two weeks to live I'd give him more If I could Jack Johnson, er wordt wel eens van hem gezegd... dat hij met een surfboard onder zijn voeten ter wereld kwam. En uh, daarnaast, later is er een gitaar bijgekomen. En, uh, hij is dus surfer en singer-songwriter, deze man. Um, If only I could, zo heet het uh, liedje. We gaan um, even pauzeren. Dat wil zeggen, u moet gewoon de radio aanhouden. Het NOS-journaal komt eraan. En straks een werklunch met dominee Evert Overheem. En die weet alles van een uitzendbureau voor predikanten. Verder in de praktijk natuurlijk. Anne van der Veen die, uh, liep deze week mee bij de homo-belangenorganisatie COC. En straks om half twee is er dus gewoon stand.nl. Nog maar een keer de stelling. Het is terecht dat de Europese Unie de Nobelprijs voor de vrede heeft gewonnen. We zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dat allemaal zo direct. Nu eerst het NOS Journaal. Zometeen om twee uur in... Vrijdagmiddag Houdt de nieuwe GroenLinks-leider Bram van Ooyek de partij bij elkaar? Inhoudelijk denk ik dat er geen reden is om de koers van GroenLinks te wijzigen. Acteur Peter Faber is gastrecensent De rubrieken van Bert Brussen, Justus van Oel en Frits Barend. Veel satire en live muziek van Kissy with You. U bent ook welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag live! Radio 1.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 bij de Citroën-dealer. Citroën. Creatieve technologie. Wacht even. Ik ga zo de kurkentrekker in. Blijf aan de lijn, hè. Oh. Zijn uw waardevolle spullen buiten wel verzekerd? Wel met een inboedelverzekering van ABN AMRO... aangevuld met buitenshuisdekking. Ga naar abnamro.nl slash inboedel. ABN AMRO. De bank anno nu. Met het Energiecollectief van de Consumentenbond bespaart u honderden euro's op uw energierekening. Door samen energie in te kopen betaalt u minder geld voor gas en elektriciteit. Schrijf u nu vrijblijvend in op consumentenbond.nl en zie hoeveel u straks kunt besparen.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 Kijk voor meer informatie op volkswagen.nl actie. Let op. Geld lenen kost geld. Dat mijn zoon mijn bankzaken regelt... wil toch niet zeggen dat hij mijn rekening ook mag plunderen? En hij schuilt altijd zo tegen me. Maar ja, als ik er wat van zeg, dan komt hij misschien wel nooit meer langs. Het is eerder oudere mishandeling dan je denkt. Praat erover of bel 0900-126-2626, 26 per minuut. Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor. Dit is Radio 1.